Vijf uur, Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. In Libië zeggen de opstandelingen dat ze de stad Sirte hebben veroverd. Dat heeft een woordvoerder gezegd tegen het persbureau Reuters. Er is nog geen officiële bron die de val van het Gaddafi-bolwerk kan bevestigen. De afgelopen dagen werd al gevochten rond Sirte en gisteravond voerden geallieerde vliegtuigen aanvallen uit op de stad. Ook vertrokken aanhangers van Gaddafi uit Sirte. Ooggetuigen melden dat ook in Tripoli vannacht explosies waren te horen. Turkije wil gaan onderhandelen over een staakt het vuren in Libië. Dat heeft de Turkse premier Erdogan gezegd... in een interview met de Britse krant The Guardian. Het noordoosten van Japan is vannacht getroffen... door een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter. Het centrum van de beving lag in zee voor de oostkust. Korte tijd was er een tsunami-waarschuwing van kracht... maar een vloedgolf bleef uit. Bij de kerncentrale van Fukushima wordt nog steeds geprobeerd de reactoren te koelen. Volgens Japanse media werkt bij één reactor de elektrische koelingsinstallatie weer. De Franse socialistische partij PS is de grote winnaar van de regionale verkiezingen van gisteren. Volgens de voorlopige uitslagen kan de PS rekenen op 36 van de stemmen. De UMP van president Sarkozy blijft steken op 20 en het extreemrechtse Front National behaalde met de nieuwe leider Marine Le Pen ruim 11 procent. De uitslag kan de toon zetten voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in een westers land blijft dalen. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat het aantal asielzoekers in tien jaar tijd met bijna de helft is gedaald naar zo'n 360.000. In Nederland vroegen vorig jaar ruim 13.000 mensen asiel aan. Dat is iets minder dan een jaar eerder. De asielzoekers komen voornamelijk uit Servië, Afghanistan en China. Het weer, het is overal helder. In het noorden vriest het een paar graden. Overdag zonnig het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven.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 Ja, welkom terug in het laatste uurtje alweer van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Traces, Het platenhoekje van Jan Emaus. Wel nu, goedemorgen. Uh, ja, alles in mij verzet zich tegen toepasselijke muziek. Ik hou niet van kerstliedjes met kerstmis. Ik hou niet over liedjes over de zonsondergang als je naar de ondergaande zon zit te kijken. Ik hou niet van regenliedjes als je in de regen loopt. Kortom, ik moet er niets van hebben. En ik ben wat dat betreft een geboren dwarsligger. Ik denk automatisch de andere kant op. Maar ja, ik wil vandaag wel een uitzondering maken. Summertime, well, summertime, summertime... Summertime, summertime, summertime... Summertime, summertime, summertime... Summertime, summertime... It's summertime. Well, nou, dat waren de Jamie's. Die namen dit liedje in 1958 op. Summertime, summertime... werd in 1962 pas een hit... om onduidelijke redenen. Ja, de wensen van het... Die zijn uh, eigenlijk uh, nauwelijks uh, te voorspellen, gelukkig maar. Wij kennen eigenlijk uh, veel beter hier, denk ik, een andere uitvoering. Die van Hobby Horse uit het begin van de jaren zeventig. Ook Summertime, Summertime geheten. En uh, keurig eigenlijk hebben ze het origineel nagevolgd. Ik vind uh, de, de jaren zeventig uitvoering wat mooier, wordt gewoon mooier gezongen. En dat komt vooral door Mary Hopkin, een zangeres aan wie Adeline van Lier een enorme hekel heeft. Dat weet ik omdat ik eerder in dit rubriekje, anderhalf jaar geleden geloof ik, aandacht aan haar besteed heb. En uh, ik geloof niet dat ik Adeline daar echt een plezier mee uh, deed. Daarom zal ik niet al te lang stilstaan bij Mary Hopkin, maar wel bij haar ex, Tony Visconti. Ze was in de jaren zeventig met Tony getrouwd. En... Uh, die Tony Visconti was en is nog steeds een buitengewoon veelzijdige producer. Hij uh, heeft uh, David Bowie, zowat zijn hele carri carrière, begeleid in productionele zin. En hé, uh, hey, dan komen we ineens Mary Hopkin tegen. Luister jullie eens even naar. Ja, dat was Mary zelf in uh, een hele korte bijdrage... Aan het meesterwerk Low, een LP die in 1977 verscheen, van uh, David Bowie. Zullen we dat nummer maar eens helemaal laten horen? Het is heel bekend hoor: Sound and Vision. Dat we toch nog even Mary Hopkins kunnen, kunnen horen op de allerwildst op uh, Low van uh, David Bowie. Tony Visconti, wat deed hij nog meer? Nou, uh, behalve Bowie uh, heeft hij ontzettend veel uh, groepen en ook zangers en zangeressen uh, gecoacht en geproduced. Naast Bowie is uh, eigenlijk het allerbekendste werk wat hij heeft geproduceerd dat van T-Rex geweest. Geproduceerd door Tony Visconti, de echtgenote op dat moment van, uh, echtgenoot moet ik zeggen, op dat moment van uh, Mary Hopkin. Um, die Tony die had uh, uh, na Mary een andere vrouw, van wie ik niet meer weet hoe ze heet, en daarna weer een, en dat was May Peng. En May Peng is een jaar lang de vriendin geweest, de vaste vriendin geweest van John Lennon. Uh, een beetje raar, dat was dat uh, beroemde jaar dat uh, Lennon ertussen uitkneep... en uh, niet meer bij uh, Joko Ono woonde. En naar verluid stuurde Joko hem de deur uit... en beval hem May Peng mee te nemen, als uh, zijn tijdelijke vriendin. Ono wist, die komt alweer terug. En dat gebeurde ook na een jaar. In dat jaar maakte, uh, vind ik, Lennon wel zijn mooiste uh, muziek. Maar die terzijde. Uh, we hadden het over Tony Visconti en alle groepen die hij geproduceerd heeft. Ik vind dat ik de Stranglers dan ook eventjes mee moet nemen. Uh, ja, dan toch maar Golden Brown. Hè.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 Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown.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 We hebben het de hele tijd gehad over Tony Visconti. Aanleiding was eigenlijk Summertime, Summertime... van de Jamie's uit 1958... maar in 1971 overgedaan door Mary Hopkin. We kunnen er niet omheen, hier is ze. It's summertime, summertime, summertime... Summertime, Well, no more studying, history and no more reading, geography and no more dodgy, the tree because it's all. Nee, ik zal verder uh, geen Mary Hopkin laten horen. Uh, wil een liedje van, uh, van haar. Nou, niet van haar. Het is eigenlijk van McCartney. Uh, maar zij heeft er een hit van uh, gemaakt. Goodbye was dat. En het leuke is, er bestaat een demo-versie van. Helemaal akoestisch, door Paul McCartney zelf gezongen. En daar uh, wilde ik mee afsluiten. Tot volgende week. Please don't wake me up too late. Nou, wat is dat mooi zeg? Paul McCartney, die dit zingt, prachtig. Kon iemand trouwens zingen? Ja, ik bedoel, ik, ik hoor ook weer die, die Hopkins. Oh, oh, vreselijk. Maar dit was prachtig. Dank je wel, Jan. <truimert> Wanneer ik precies over uh, en, en van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker hoorde, dat weet ik niet meer. Maar volgens mij is het echt al lang geleden, tijdens de studie Nederlands of zo. Of, er zijn zulke sprankelende gedichten in het Zuid-Afrikaans. Misschien was het wel Adrian van Dis die, die iets voordroeg van haar in die taal. Dat doet hij ook zo prachtig. Nou, In ieder geval toen uh, Felix Strategier van Theatergroep Flint uh, samen met Ernst Reiziger uh, op Zello en Sean uh, Bergen op de sax. En de Tin Whistle een, een, een prachtig liedjesprogramma maakte van, uh, van de gedichten van, uh, van Ingrid Jonker. Ja, het uh, was in ieder geval geen onbekende meer voor mij. Luister naar dit mooie lied dat ze maakte van het gedicht Korreltje Zand. Oh. Zand. Klippige rol in mijn hand, Klippige steek in mijn zak. Wordt korrelkie klein en plat, Wordt korrelkie klein en plat, Wordt korreltje klein en plat. Oh Zonnetje groot in die blauw, ik maak net al oogje van jou. Blenk in mijn korrelkie, klippie dat is genoeg voor die rukkie. Dat is genoeg voor die rukkie. Dat is genoeg voor die rukkie. Het is goed, niks en die wereld is groot. Stel, kiest nou en praat: spel dat en dat loop straat, stel dat en dat loopt. En artblauw, korrelkie maak ik van jou. huisje met deur in en twiskreefjes, tankie met blauw aan de met blauw aan de met blauw de Gever en een liefde verkleen in die niet, timmerman bouw aan de kast. Ik uh, maak mij gereed voor die niks, ik maak mij gereed voor die niks, ik maak mij gereed voor die niks. is mijn woord. Karelkie niks is mijn dood. klein is mijn woord. Karelkie niks is mijn dood. Niks is bij. niks. Karelkie. Dood. En de wereld leerde Ingrid Jonker kennen in 1994. 25 mei 1994. In Kaapstad opent president Nelson Mandela de eerste zitting van het eerste democratisch gekozen parlement. In the dark days, when all seemed hopeless in our country, when many refused to hear her resonant voice, she took her own life. She was both an Africana and an African. Her name is Ingrid Jonker. Ja, moet ik hem ja, even openzetten. Hè? Goed, dit is een fragment uit de documentaire die Saskia van Schaik in 2001 maakte over Ingrid Jonker. Overigens nog steeds te zien op de VPRO-boekensite, zeer de moeite waard. Mandela zei nog meer. Hij declameerde het gedicht dat Ingrid Jonker schreef... naar aanleiding van de rellen die in uh, 1960 ontstonden... naar aanleiding van uh, de zogenaamde pasjeswet die toen werd ingevoerd. He, die maakte dat zwarte en gekleurde mensen niet langer zich vrij konden bewegen in, in hun eigen land... De demonstraties waren vreedzaam, maar ja, politie schoot gewoon met scherp en doodde 83 mensen, waaronder ook een kind. En het gedicht dat Mandela op diezelfde eerste zitting voorlad, is daar ook uh, gedeeltelijk te horen uh, met haar eigen stem in die documentaire. Nou goed, ik maak de montage. Eerst hoor je Ingrid zelf, dan neemt Nelson het over en tot slot zal Felix Strategie het nog eens zingen. Die kind is niet dood, niet. Die kind ligt zijn vuisten in zijn moeder... But the gear and heide and the van the Omsingelde heart. child is not dead, by Langa, by Nyanga, by Orlando, by Chapel, by the police in Philippi, where lay met kop. The, loer the, van the house. through the windows of houses. And, to, and into the hearts of mothers. The child who only wanted to play in the sun of Nyanga is everywhere. The child grown to a man tracks on through all Africa. The child that grown to a giant journeys over the whole world without a pass. Thank you. dood niet. Die kind locht zijn vuisten tegen zijn moeder wat Afrika skreeuw. schreeuw die geur van vrijheid en heden en die locaties van die omsingelde hart. Zij vuist het in zijn vader, in die optocht van die generaties, wat Afrika schreeuw, schreeuw die geur van gerechtigheid en bloed in die straten van zijn gewapende. Bij Lange, nog bij Nianga. Nog bij Orlando. Nog bij Schaapvel. Nog bij die politiestatie in Filippi, Waar hij lee met de koel door zijn kop. Kind is die kind als die schaduw van die soldaten op wacht met geweren, saracenen en knuppels. Die kind is tegenwoordig bij alle vergaderings en wetgevings. Die kind loer door die vensters van huizen en in die harten van moeders. Die kind wat net was speel in die zon bij Nianga, als oorals. Die kent wat een man geword het, trek door die ganse Afrika. Die kent wat een reus geword het, reis door die hele wereld. Zonder een pas. Nou, dat is mooi, hè? Er was een moment in de documentaire van Saskia van Schaik die mij heel erg raakte... Je ziet dan de jonge zwarte Zuid-Afrikaanse dichter Sandile Dikeni... die had op zoek naar die familie van dat doodgeschoten kind. En dan komt hij terecht bij de zuster van dat kindje. En zij vertelt over, over toen hoe haar opa haar broertje droeg, een baby eigenlijk nog van een jaar of anderhalf... om samen met die moeder naar de dokter te gaan omdat het kindje ziek was. En toen is in de armen van die opa dat kind dus door het hoofd geschoten... En Sandile vraagt dan uh, of ze het gedicht kent van Ingrid Jonker. Nee, daar hebben ze nog nooit van gehoord. En dan vraagt hij uh, of ooit iemand eerder naar, haar, naar het kind gevraagd heeft. Of, uh, nou, dat is helemaal nog nooit gebeurd. En dan, en dan, en dan vraagt hij, hoe heet het kind? Wilber Forth Magnanti. En in, in, in zijn Xoza-naam, dat is uh, Mosuli, dus de trooster voor het eerst dat het kind dan een naam kreeg. Nou, ik vond het heel heftig. Nou goed, dan is er nu dus de verfilming van Paula van Oest... met in de hoofdrolijke Ries van Houten als Ingrid Jonker... en Rutger Hauer als haar strenge vader, Abraham Jonker. Ook een schrijver, maar vooral, van, vooral een ultra-rechtse politicus... Hè, lid van de Nationale Partij, minister in de regering van Hendrik Verwoerd, het architect van de apartheidspolitiek... Nou, haar familieverhoudingen, die van Ingrid... die waren nogal vreemd, want ze is geboren zonder die vader. Eh, opgegroeid bij een heel vrij levende moeder en oma. En dan, als eerst de moeder sterft en dan snel ook de oma... dan moet ze samen met haar iets oudere zus naar die kille vader... met wie het maar niet lukt om contact te krijgen. Dat staan een teken van waardering, erkenning... of zelfs maar enige warmte of genegenheid. Iets waar ze tot op het eind van haar leven naar blijft haken... En dat is niet eens zo, uh, zo lang heeft dat leven geduurd. Want uh, in 1965 was het dat ze 31 jaar oud de zee inloopt en verdringt. Nou, Het is een vreemde, wispeltuurige, ongrijpbare jonge vrouw. Een vrouw die geen rust vond. Uh, bij mannen naar mijn idee naar vervangers van haar vaderlijk te zoeken. Ik denk dat, dat uh, Carice het goed geacteerd heeft. En in, in, ik las één interview en daar zegt ze dat ze best wel moeite heeft gehad met die rol. Want het is natuurlijk ook moeilijk, navoelbaar. Nou, eh, sommige hoeken die die Ingrid Jonker omsloeg. Maar goed, je hoeft de mensen ook niet helemaal te doorgronden. Hè. Dus te langer hebt die na in je gedachten. Ik weet ook niet of ik een goede film vind. Het doet er ook eigenlijk niet zoveel toe. Ik weet wel dat ik heel geboeid was. En ik ben ook uh, weer op zoek gegaan naar die gedichten. En naar die liedjes van Felix. Nou, nog één ding. Ik, ik vond het waanzinnig om te horen de, hoe haar dochter... want ze had dus een dochter en toen ze dus zelf zelfmoord pleegde was die zeven of acht jaar. En dat was natuurlijk een ramp voor dat kind. En die heeft echt tot 1994 moeten wachten tot Nelson Mandela die speech hield... en, en haar in de hoogte stak. Uh, toen, toen kon ze eigenlijk pas haar moeder te te leggen. Ik kan me nog wel iets voorstellen. Black Butterfly heet de film. Ga kijken en oordeel zelf. Ja, we gaan eh, naar de literatuur. Ik las namelijk drie prachtboeken... Nou, voor de eerste twee boeken verplaatsen we ons even naar het Limburgse land. En dan gaan we terug in de tijd. Uh, we moeten bij Sittaard en Omstreken zijn... maar ik heb een lied gevonden van een dame die van iets zuidelijker komt... namelijk uit Berg en Terblijt. Het is een lied uit de collectie Onder de Groene Linde. Hè. 163 verhalende liederen uit de, mond, uit de Mondelingenoverlevering... opgenomen door uh, Aten Doornbos en anderen. U gaat luisteren naar Carolina Drummen, zo heet de zangeres. Maar thuis op de boerderij is ze vast anders. Wat zou het geweest zijn? Caro? Kro? Krootje? Ik weet het niet. Nou, ze zingt een vrolijk lied over een man die zich belaagt... beklaagt over zijn vrouw, de smeerkeet. Kom, vrienden, wil je dan weten dat ik ben getrouwd? Ik ben zwaar bedrogen, maar het is mijn eigen fout. Toen ik haar had gezien, ik dacht wat een fortuin... Sprak dadelijk van trouwen binnen een dag of tien. Van Trudery Tralala, van Trudery Tralala. Sprak dadelijk van trouwen binnen een dag of tien. Maar toen ik was gebonden, toen was het te laat. Toen heb ik ondervonden hoe zij bestaat. Van meubelen voorzien schoot ik in een lach. Ik zal je eens verhalen wat ik in dat huisje zag. Van Trudery Tralala, van Trudery Tralala. Ik zal je eens verhalen wat ik in dat huisje zag. Een tafel met drie poten en een pispot met een schuur. Een stoel van een gespleten stond achter de deur. De stoof met leem geplakt, de trekpad zonder tuit. De bak was zonder kolen en de lamp was zonder snuit. Van troederie tralala, van troederie tralala. De bak was zonder kolen en de lamp was zonder snuit. Maar toen we gingen eten, toen moest je eens zien. Van een lepel koffie maakte zij een tas of tien. Het brood, dat leek wel een briket. Het brood was zonder boter, o, oh, wat hadden wij het vet. Van tjodere, tra, la la van tjodere, tra, la la Het brood was zonder boter, o, oh, wat hadden wij het vet. Een paar tinnen van een cent of tien. De hakken door de kousen, dat was mooi al om te zien. Dat smiddags dikke soep van een kopla of vier. En water moesten we drinken in de plaats van bier. Want joederie tralala, want joederie tralala. En water moesten we drinken in de plaats van bier. En toen we gingen slapen, toen moest je eens In een bed van vier de planken, dat was mooi al om te zien. Wij dekten ons met de broek van een oud wijf. En weer een andere slagen, een zeven voet, zeer steef. En judie trallala en juer En weer een andere slagen, een zeven voet, zeer steef. Dat was Caroline Weusten, een opname uit 1985. Ze was toen 74 lentes. Een lied dat zo uit de mond en het brein van Dien Bonen Erkers had kunnen komen als je het mij vraagt. En als je haar dan vroeg. Is het echt waar? Dan zou ze zeggen... Ik mag niet doodraken krant de sigaret, als het niet is." Nou, Dien was verhalenvertelster en levenskunstenares... en de oma van schrijver Benny Lindelof die op basis van haar verhalen en die van haar twee zussen... in 2004 het boek schreef Negen Open Armen. Een ijzersterke historische roman. je moet er officieel bij zeggen jeugdroman, maar dan ben ik bang... dat u hem niet gaat lezen en dat zou zonde zijn, want u mist een prachtboek maak kennis met de zusjes Fing, Mulke en Jes... en hun oma Mei met haar tollende uilenoog, hun paps twaalf ambachten, dertien ongelukken, dromer en eeuwige optimist en de vier zonen. Het is 1937, Zuid-Limburg, in de buurt van Sittard, vlak bij de Duitse grens. Ze verhuizen naar een leegstaand huis, net buiten de stad, naast het nieuwe kerkhof. Een mysterieus huis vol verhalen die oma kent en van tijd tot tijd met de kinderen deelt. De oudste zus, Fink Boom, dan twaalf jaar, die is de verteller van het boek. De verantwoordelijkste van het stijl, daarom wordt ze ook wel heilige Boon genoemd. Mulke is elf, dat is de deurval en de avontuurlijkste. En Jess is negen en niet sterk, want gekweld door een zwe zwervende wervel. Een zwervel genoemd door de Boons. En we hebben met een piepend en krakend korset de rechthouder genaamd. Nou, samen vormen ze de hechte zussenmachine... En vorig jaar verscheen het tweede deel, uh, helemaal los te lezen... vervolg op Negen Open Armen. Het is getiteld De Hemel van Heijvies. En deze maand won dit boek de prestigieuze Woutersje, Woutertje pieterse prijs, Het beste literaire jeugdboek. Voorzitter van de jury, Frank Groothof... die las bij de prijsuitreiking het juryrapport voor. En nou ja, hij verwoord veel beter dan ik, uh, dan ik dat kan... waarom dit boek die prijs verdient. Een meerstemmig verhaal is het, boordevol grote en kleine verhalen en een magistrale ode aan de ver vertelkunst. Een overrompelend boek ook, dat zich niet onder één noemer laat vangen. Het koestert je genereus in een warm familienest, het betovert je onweerstaanbaar met zijn magische, haast mythologische sfeer, het maakt je veel wijzer in een stuk vaderlandse geschiedenis, het laat je rondstruinen op de weggetjes en straatjes van een provinciale stad, in de huizen van die bizarre bewoners... en het neemt je mee naar het hoofd en het hart van een opgroeiend meisje. Een streekroman, een familieszage, een oorlogsverhaal... een coming-of-age-boek, een magisch-realistische roman... vroegen we ons af. Vijf in één vonden we. Vijf halen, één betalen. Daarom alleen al is dit boek een stuk. Maar er is meer, veel meer... Al die verhaallagen en uitgezette lijntjes lopen in een perfecte regie in elkaar over... en vallen aan het eind rimpeloos in de plooi. De schrijver speelt meestelijk met subtiele verwijzingen naar wat komt en naar wat voorbij is... en houdt de compositie stevig in de hand. Zijn onvergetelijke personages zijn springlevend en verbluffend authentiek. Voorspelbare clichés en melige dramatiek kom je hier niet tegen. Je gelooft wat je leest... En daar gaat het om in echte literatuur. Dit is geen opdringerige mooie schrijverij, maar grote literatuur in een hoogst originele stijl en taal opgeschreven. Sober en gedoseerd, direct en poëtisch, sfeervol, geestig, suggestief. De krachtige beelden, de verrassende en treffende formuleringen en de levensechte dialogen staan steeds in dienst van het verhaal. De auteur brengt hier met uitzonderlijk vakmanschap om wonderlijk universum tot leven. Beklemmend en hartverwarmend tegelijk dat lezers jong en oud ontroert, vasthoudt en verbaast. En daarbij schetst hij een verhelderend beeld van de geschiedenis van Sittard... en de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. En meteen geeft hij het Limburgse stadje een mythische Macondo-status mee. Willem-Frederik Hermans zei het al, alle grote literatuur is provinciale literatuur... Wat is wereldliteratuur? Dat is literatuur uit provincies waar de hele wereld belangstelling voor heeft. Einde citaat. Onze belangstelling is alvast gegarandeerd. Nu de uwe nog en die van de hele wereld. Want toegegeven, we komen allemaal van gods bakplaat, toch? Langs dit magistrale boek konden we met onze tollende uilenogen onmogelijk heen kijken. Met volstrekte unanimiteit roept jury meesterverteller Bennie Lindelauf en zijn hemel van heivisch uit... tot winnaar van de Woutertje Pieterse prijs 2011. Nou, dat kan ik gewoon niet beter zeggen. Het is wereldliteratuur maar liefst. In een week tijd heb ik bij de boek uitgelezen. En wat ging ik graag naar bed om te gaan liggen lezen... en dan heel vroeg wakker worden, vijf, zes uur want mijn hele biologische klok die is toch al aan het diggelen... sinds ik vijf jaar geleden dit programma begon. Maar goed, ik heb uh, Benny Lindelauf uh, gelijk gefaceboekt om hem te bedanken. Dat vind ik dan toch wel weer leuk, hè? Dat is echt grappig. Je leest een boek, eh, serieus, jongens. Eh, en, en, en, of of je, je hebt iets moois gezien en dan ga ik op Facebook gaan kijken... of die persoon bestaat en dan ga ik hem een complimentje geven. Dat is leuk, dat moeten we allemaal doen, volgens mij. He? Hij is echt een nieuwe belangrijke naam in de eregalerij... van fantastische jeugdboekenschrijvers die Nederland al kent. Hè? Benny Lindenlaaf. Negen open armen en de hemel van hijvies worden uitgegeven door Querido. Tot slot. Uh, ik zal... Ja, wacht even. Oh, hey, ja. Oh, dan krijg je dat weer. Dat is echt weer Adeline. Oh. Ik, ik zal die voorlezen. Die titel van het boek. Oei, oh, ik heb hier... oh ja. ja. Sorry hoor, vergeef me. Zie Misschien eens alles door elkaar. Oh ja. Weet je wat ik hier ook voorlees? Uh, in dat tweede boek, uh, de titel. Haifisch, uh, dat is een, een oud paard dat jarenlang in de mijn heeft gewerkt, in het donker. En daarna uh, werd hij het paard van de smid naast Hermes. <truid> De allereerste avond dat Hijvis in de stal stond... werd het dier onrustig van het invallende donker. Nu had hij naast Hermes genoeg tuig in huis... om elk weerspannig paard vast te zetten. Maar in plaats daarvan haalde hij kaarsen... die hij eerst liet uitlikken op het aanbeeld... en er daarna vastdrukte op het metaal. Niet één, maar een stuk of twintig. Net zo lang tot de hoek waar Hijvis stond niet meer donker was. Iedereen die het hoorde verklaarde hem voor gek... Maar Hermes Strok er niks van aan. Het enige wat het paard nodig heeft, had hij gezegd, is een hemel waar hij naar kan opkijken. Mooi toch? Goed, nog een boek uh, dat uh, aandacht verdient en dat ook uh, over een familie gaat. Maar dan een familie die je eigenlijk niemand toewenst. Of, laat ik zeggen, ouders die je niemand toewenst. Jolanda Entius, die we hier op, uh, op haar literaire pad nauwlettend volgen... en die ook al eens te gast was, die schreef haar vierde roman... en ik vind hem prachtig. Het is een, een schrijnend verhaal, opgeschreven met veel humor... en rake observaties en vaak kleine en veelzeggende details. Nergens lamoyant, genoeg te raden overlatend... niet elk geheim ontrafelend. Het titel is Het kabinet van de familie Staal. En dit keer is ze dicht bij huis gebleven, maar... Ze heeft een uh, overtuigende vorm gevonden om het verhaal... dat heel erg op haar eigen jeugd lijkt te vertellen... zodanig dat het boek het persoonlijke en het universele... aan elkaar weet te verbinden. Nou, dat, dat is literatuur toch. Gemankeerde ouders, ja, je zal ze maar hebben. Niemand heeft tenslotte een, een bekwaamheidstoes... of opvoedcursus te volgen... Hè, voor hij of zij in bed duikt en daar kinderen van kunnen komen. Nou, Het is altijd uh, zo navrant dat, uh, dat je dus... Uh, als je geen kinderen kan krijgen en je hoopt uh, te mogen adopteren... nou ja, wat je dan allemaal niet moet uh, kunnen en doen. fijn. soms krijgen de verkeerde mensen kinderen, wou ik maar zeggen... omdat ze zelf al beschadigd zijn... Uh, en niet anders kunnen dan hun eigen liedtekens doorgeven. Het is de verdienste van Jolanda Entius dat, er een, uh, roman, dat ze er een roman over schrijft... waarin ja, ze eigenlijk alleen maar bezig is die ouders te begrijpen... He, ze, noemt, ze noemt die wil, he, die wil om het te begrijpen, het thema en het vlees van de roman. En dat doet ze trouwens in een erg mooi interview in HP De Tijd van deze maand. Um, een familie van zwijgers, van oppotters, een familie vol geheimen. Geheimen die onder doorrotten en die je fantasie op een hol doen slaan. Nielanda heeft nog wel overwogen om deze roman onder pseudoniem te publiceren. Maar ja, toen bedacht ze zich dat ja, als ze nou een boek schrijven... over al die desastreuze gevolgen van, van die geheimen... dan ga ik er weer een geheim aan toevoegen. Dus dat zou niet kloppen. De vader in het boek heet Kobe, is tyranniek, autoritair, onverdraagzaam. En de moeder heet Muis, is een passende naam voor haar. Dat is een hele volgzame houding ten opzichte van de vader. En de grote dochters heten Do en Ilse, waarvan de laatste het meest beschadigd uit haar jeugd zal komen. En tenslotte is daar de kleine mees, de verteller, de rebel, die zal wegbreken. Ik lees voor u de eerste pagina's voor. Hij was een kleine man die dacht dat hij groot was. imposant, wijs, beter. Beter dan zijn moeder, die nog geen gloeilamp kon vervangen. Beter dan zijn vader, die een slapjanus was. Beter dan de buurman, die geen verstand van auto's had. Beter dan een of andere klootzak op het werk. Beter dan een arbeider, die per definitie dom was. Beter dan zijn zwager, die in een huurhuis woonde. Beter dan zijn schoonzoon, die in middenklasse reed. En beter dan zijn vrouw die hij naar zijn zeggen uit de goot had gehaald. Toen hij haar vond, had ze nog geen nagel om haar kont mee te krabben. Zo zei hij dat. En dan lachte ze beschaamd. Ze was net zo klein als hij, maar waar hij zich groter waande... had zij de neiging te krimpen, zodat het verschil tussen hen... zo groot was als hij wenste. Ze liep met kromme rug. En als ze s'avonds met haar breiwerk voor de televisie zat haar trillende knuisjes met de tikkende pennen angstvallig voor haar borst gekruist... en haar donkere kraaloogjes loerend naar hem, was ze net een muis. Zij, muis, was bang voor hem. En in de eerste jaren had ze er een dagtaak aan die angst over te brengen op haar kinderen. En met succes... Want toen ik ter wereld kwam, had ze een half woord genoeg... om ons het zwijgen op te leggen, zodat hij zijn gang kon gaan... en in alle vrijheid kon genieten van zijn auto, zijn huis... en zijn kolossale eikenhouten voor thuis. Ze waren werkelijk groot, die stoelen. Veel te groot voor hem. Meubels maken de man, moet hij gedacht hebben. Toen hij besloot de nieuwe bungalow vol te zetten met eikenhouden me meubilair. Apen trots leidde hij zijn zusters rond... En de tantes, die niet van bewondering achterovervielen omdat ze niet hadden begrepen dat we hier met een eettafel van uitzonderlijke statuur te maken hadden. Ze werden ongevraagd ingelicht over de prijs van dit stukje vakmanschap uit Oosterwijk. Dan klopte hij met zijn vingers op het blad en zei, echt heike, heeft meer dan 10.000 gulden gekost. En dan zag je ze denken, wat kan mij het schelen of die tafel van grenen of tiek is en wat het zaakje heeft gekost. Ze keken elkaar aan en hielden een hand voor hun mond... om hun heimelijke lachen te verbergen. Ik had zo waar met hem te doen. Iedereen, behalve hij, zag dat het een bespottelijke vertoning was. En aangemoedigd door het stilzwijgen van de tantes... die in zijn ogen zo overduidelijk met stomheid waren geslagen... deed er er nog een schepje bovenop. En die stoelen, wat denk je? Snelle blikken, schouder ophalen. Vijfduizend gulden per stuk, echt leer. Alsof hij die stoelen die hij net heeft... niet. He die hij net heeft aangeschaft, stond te verkopen. Mijn zegen had hij, want ze waren wanstalter. Niemand van ons staaltjes paste erin. We bungelden als kleuters met onze benen boven het gemêleerde tapijt... of vergleden met onze billen over het kalsleer... tot onze voetenhoud vastvonden op de grond... en onze nek tussen zitvlakken en rugleuning knakte. Je kon er eigenlijk alleen maar op zitten... als je je voeten op de koperen salontafel legde. Maar dat mocht niet. Dat privilege was voorbehouden aan hem... Zoals alle privileges. In je kruiskrabben, tussen je tenen pulken, uit je neus eten, iets zeggen, schelden, negers voor aap uitmaken, gastarbeiders voor tuig, winden laten, hoesten, de hond schoppen. Kortom, al die dingen die een man echt groot maken.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 and so i just decided to myself i'd hide it to myself and never talk about it and did not go and shout it when you walked into the room I Ja, dat was eventjes een grapje. de Partridge Family, David Cassidy. Dat was het ergste van het ergste. Maar toen ik klein was, vond ik het prachtig. Maar dat vond ik wel een mooie afsluiter. Uh, na Het voorlezen van de eerste bladzijden van het boek. Uh, het kabinet van de familie Staal van Jolanda Entius. En nog een heel klein stukje Elton Ellis. Waarom niet? Ik word daar zo vrolijk van, dat liedje. Ja, kan dat. Caroline van kan je alles teruglezen, terugluisteren. Volgende week hebben we uh, Laurens Joensen te gast. En ik weet niet of die Jet en uh, V meebrengt, maar het wordt gewoon mooi. Tot volgende week.